Zoals we eerder te kennen hebben in dat wij weer opnieuw zullen beginnen met het behandelen de de handen van de Profeet vrede de met hem en het schikt. de de en ieder die de sira van de profeet, de biografie van de profeet wil bestuderen... om eerst een blik te werpen op de geschiedenis van de Arabieren... voor de komst van de islam. Een blik te werpen op hun religieuze, maatschappelijke, politieke... en geografische omstandigheden... voor de komst van Mohammed, sallallahu alayhi wasallam, Zodat jij, of een ieder van ons enigszins een beeld heeft van deze mensen waaruit de laatste profeet is voortgekomen. En de Arabieren die waren toen de tijd, dus in de tijd van de profeet vrede zij met hem, woonachtig op het Arabische schiereiland. Dat gelegen is in het zuidwestelijke deel van Azië. En de inwoners zijn van Arabische komaf. En behorende tot de Semieten, zoals ze ook wel genoemd worden, die afstammen van Sem, de zoon van Noor. En de taal die zij spreken, of spraken, is Arabisch, de Semitische taal. En wat zo bijzonder is aan de Arabische taal, dat deze taal in tegenstelling tot andere Semitische talen, zoals Hebreeuws en Amhaars, wat een taal is eigenlijk, of een Semitische taal is, die gesproken werd in Ethiopië. De Arabische taal daarentegen heeft haar oorspronkelijke karakter weten te behouden. En dit mede door het zich afzijdig houden van invloeden van buitenaf, en het handhaven van hun komaf, dus de Arabieren die waren zeer gesteld op hun komaf, door bijvoorbeeld niet met andere etnische groepen te trouwen, dat deden ze niet. Dus ze trouwden alleen met elkaar. En dat is ook een van de redenen... waarom zij de Arabische taal... intact hebben weten te houden. Dus er waren geen invloeden... van buitenaf. En de verschillende soorten Arabieren... als je het hebt over Arabieren... die kun je opdelen in drie groepen. De eerste Arabische groep... dat zijn de vergane Arabieren. Of wat ze ook wel noemen... Al Arabul Ba'ida. Oftewel de Arabieren die erheen zijn gegaan die zijn vergaan en dit zijn Arabische stammen die voor de komst van de islam zijn ophouden te bestaan dus in de tijd van de profeet zijn deze stammen ophouden te bestaan ze waren er niet meer zoals Ad natuurlijk Vermoed, die ook wel genoemd worden in de Koran het waren Arabieren maar die waren er niet meer die hielden op te bestaan, die waren vernietigd, einde verhaal. Dat was de eerste groep Arabieren, dus de vergane Arabieren. De tweede groep Arabieren, dat zijn wat ze ook wel noemen, Al-Kahtaniya. En dit zijn de kinderen van Qahtan die in het zuiden woonachtig waren. En als ik zeg in het zuiden, dan bedoel ik natuurlijk Jemen en Omstreken, daar woonden ze. En zij worden ook wel al-Arabu, al-Ariba genoemd. En dan heb je nog een derde groep. En dat zijn wat ze ook wel noemen al-Adnaniya. En dit zijn de kinderen van Adnan. Die een afstammeling is van Ismaïl, assalam. De zoon natuurlijk van, niemand minder dan, Ibrahim, assalam. En zij worden ook wel Al Arab, Al Musta'araba genoemd. Oftewel de Arabieren die zich hebben vermengd met niet-Arabieren. En van deze laatste categorie stamt de profeet Vrede Zij met hem af. Vanuit Nain. En als we het hebben over het bestel wat toen de tijd gold het was een bestel van volkstammen. Zo waren de Arabieren... in die tijd... ingedeeld. In volksstammen. Iedere stam... vormde een zelfstandige... samenleving. Van min of meer... primitieve aard. Nou, ze hadden allemaal hun eigen bestel. Hun eigen systeem. Hun eigen bestuur. Hun eigen leider. Hun eigen gemeenschap. Dus... iedere stam had een leider die aangeduid werd... hoe werd deze leider gekozen? In eerste instantie... hij werd een emir genoemd... of een melik, dat kwam ook wel voor... dus deze namen kreeg hij toebedeeld... maar die gekozen werd... vanwege zijn dapperheid... vanwege zijn vrijgevigheid... vanwege zijn... vroomheid... deugdzaamheid... dat waren de redenen... of dat waren de zaken die een persoon geschikt maakte voor leiderschap zo werd je gekozen en we weten zoals een Arabische stam bestond uit vrije mensen dus mensen die in vrijheid verkeerden, dus die vrij waren die konden doen wat zij wilden waren er ook slaven die in dienst waren bij deze vrije mensen dus een vrije persoon die ontpopte zich tot een meester van een groepje slaven. Dus hij ging over hen. Zij werkten, verdienden geld en brachten het geld aan die persoon, aan die leider. Dus l'abid, zoals ze ook wel genoemd worden. L'abid is meervoud van abd. En de grote meerderheid van de Arabieren toen de tijd, die waren veel aanbidders. Zij aanbaden goden. Goden die zij van steen hadden gemaakt. Dus zij maakten die goden zelf met hun eigen handen... om deze vervolgens te aanbidden. Het ging zelfs zover dat ze soms een afgod van dadel wisten te maken. En die namen zij mee op reis. En als zij behoefte hadden aan het verrichten van aanbidding dan wenden zij zich tot deze afgod. En als zij honger kregen, dan aten zij deze afgod op. Zo erg was het gesteld met hen. Dus zie hoe laag een mens kan zinken. Want in deze zaak zit een lering voor ons allen. Een persoon zonder de leiding van Allah, subhanahu wa ta'ala. Zonder de profeten die hij naar ons heeft gezonden zonder zijn boodschap zonder zijn boek de mens is niets stelt niets voor en kan heel erg laag zinken en kan hele rare dingen doen dus wij zijn behoeftigen aan Allah dat hij profeten boodschappers naar ons stuurt om ons de weg duidelijk te maken dus ze waren veel goden aanbidders ook werden naast deze afgoden ook andere zaken aanbeden. Bomen, vuur, andere zaken die voor goden werden aangezien. Dus er werden ook andere zaken aanbeden. En het waren allemaal schepselen van Allah subhanahu wa ta'ala. En hoe kan iemand de ware god links laten liggen en zijn aanbidding richten tot een schepsel? Een schepsel die eveneens als hij afhankelijk is van Allah subhanahu wa ta'ala. Daarvoor, dus voordat veel godendom zich meester maakte over de Arabieren, daarvoor werd het geloof van Ibrahim alayhi salam aangehangen. Voordat de Shirk het Arabische Schiereiland binnenkwam. Dus in eerste instantie waren zij volgelingen van het geloof van Ibrahim, alayhi het monotheïsme. Maar na verloop van tijd moest het zuivere monotheïsme plaatsmaken voor veel godendom. Voor shirk, voor Eer ernstige zaak. En er is gezegd dat de eerste persoon die veel godendom en het aanbidden van stenen heeft geïntroduceerd. Op het Arabische schiereiland Amr ibn Luhay al-Khuza'i is. Dus de eerste persoon die de Arabieren in aanraking bracht met het shirk, met veel godendom. Hij was de eerste persoon die dat heeft gedaan. Ibn Ishaq, een van de bekendste islamitische geschiedschrijvers, heeft overgeleverd dat hij. Dus dat deze Amr ibn Luhay al-Khuzai, na zijn bezoek aan Sham, Sham is Oud-Syrië, toen hij een keer daar naartoe ging, een van de stenen beelden die zij daaraan baden, heeft meegenomen naar Mekka. En dat was namelijk Hubal. En Hubal werd als de meest gewichtige of als de meest bekende, prominente, vooraanstaande afgod beschouwd. Die heeft hij meegenomen naar Mekka. En hierbij dienen wij te vermelden: om natuurlijk die Arabieren en die Mosherikiën geen onrecht aan te doen, dienen wij te vermelden dat deze Arabieren er niet van uitgingen dat deze beelden in staat waren om te scheppen en het heelal te besturen. Dat geloofden zij niet. In tegenstelling tot sommige moslims vandaag de dag. Hè? Want je vindt mensen onder de moslims. die denken. dat bepaalde personen. dood of levend. in staat zijn. om de zieken te genezen. Dat dacht Horeus niet. Zij dachten niet dat Hoeveel in staat was om te genezen. Mensen vandaag de dag die denken. dat hij. Profiant kan krijgen... van een dode persoon... die onder de grond begraven ligt. Als hij behoeftig is aan iets... dan zoekt hij dat bij die persoon... die onder de grond begraven ligt. Dat deed Qorees niet... voor de duidelijkheid. Qorees dachten niet... dat deze afgoden... Hubal, <bad> el Lath, Elmanat... El-Izza, El-Uzza... en el ga zo maar door. Zij dachten niet dat deze afgoden in staat waren om te genezen... om te scheppen... om het heelal te besturen. Absoluut niet. Zij waren ervan overtuigd... dat er maar één schepper bestaat. Namelijk Allah. Dus om Abu Jahl geen onrecht aan te doen... op het gebied van Tauhid al dus Tauhid aangaande... de heerschappij van Allah subhanahu wa ta'ala... Was Abu Djal niet ontspoord voor de duidelijkheid. Maar hij was ontspoord op het gebied van wat? Van de Van het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala. Daar had hij moeite mee. Het enige waarin zij geloofden. was dat deze beelden. als bemiddelaars voor hen zouden optreden op de dag des zorings. Dat dachten zij. Zij dachten als wij deze beelden zouden eer en onze aanbidding tot hen zouden richten, en een smeekbede bij hen zouden verrichten, dan zullen zij wellicht op de dag des oordeels, aangezien zij vrome mensen zijn geweest, dan zullen zij het voor ons opnemen op de dag des oordeels. Dat dachten zij. Dat is wat Abu Jahl dacht. Dat is wat Umayyab Noghalaf dacht. Maar tot onze tijd moeten wij vandaag de dag toezien, hoe sommige moslims geloven dat anderen naast Allah subhanahu wa ta'ala in staat zijn om het heelal te besturen in staat zijn om te genezen zoals de jin en tovenaars zij denken dat een tovenaar of een jinn kan genezen en dat is een ernstige zaak Korees geloofde slechts dat deze beelden bemiddelaars waren en Allah subhanahu wa ta'ala getuigt hiervan in de Koran hij zegt wala in men galakon, lejakulunullah, van Oftewel, en als je hun de vraag voorlegt, de vraag stelt, wie hen geschapen heeft, dan zullen zij allemaal volmondig zeggen: Allah, zullen ze niet ontkennen. Niemand van hen zou beweren dat Hubel hen heeft geschapen. Niemand van hen zou beweren dat hen heeft geschapen nee ze zullen allemaal zeggen Allah en dan zegt Allah in hetzelfde vers in Sorat de Zogrof vers nummer 87 zegt hij Fa oftewel waarom worden zij dan belogen waarom weigeren zij dan te geloven in Allah subhanahu wa ta'ala als zij zelf erkennen dat de schepper Allah is hoe kan het dan zijn dat zij een ander naast hem aanbidden? Het is toch niet logisch als jouw baas jou een salaris uitkeert maandelijks. Dat jij in plaats voor hem te gaan werken, voor een andere baas te gaan werken die jou niet uitbetaalt? Dat kan toch niet? Hetzelfde geldt hier. Hij is degene die jou van alles voorziet eten, drinken, kleding vrouw, kinderen, man noem het maar op en wat doe je dan om je dank te betuigen je kent een deel van de aanbidding aan een ander toe dan Allah subhanahu wa ta'ala dat kan niet, als jij zegt hij is degene die over mij gaat dan dien je ook te zeggen hij is degene die het verdient om als enige aanbeden te worden als je A zegt dan moet je ook B zeggen dus het is een logische gevolgtrekking. Van de eerste zaak. Namelijk dat Allah over ons heerst. Dat je hem ook aanbiedt. En ook zegt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Ankaboot. 61. Dus nogmaals, als je hen de vraag zou voorleggen. Andermaal. Wie de hemelen en de aarde heeft geschapen. En wie de zon en de maan heeft onderworpen. In eerste instantie natuurlijk alles heeft zich onderworpen aan Allah. Maar het is ook voor jou. Ten dienste gesteld. Die maan en die zon. Die jouw leven bepalen. Dag in dag uit. Waardoor jij in de gelegenheid wordt gesteld om overdag te werken. En s'nachts te rusten, wie heeft het allemaal voor jou klaargemaakt, gereed gemaakt, wie, als je Korees zou vragen, dan zullen zij volmondig zeggen, Allah, wederom, en daarom voor de duidelijkheid, het probleem wat zich voordeed tussen de profeten en hun volgelingen, zat hem niet in Tauhide Rabobiyah, zat hem niet in deze zaak, ze worden er wel aan herinnerd in de Koran, keer op keer. Waarom? Omdat een logische gevolgtrekking daarvan is dat je Allah alleen aanbidt. Maar ze erkennen dat. Als je hen vraagt, zegt Allah, dan zullen ze zeggen Allah. Zonder twijfel. Ze zullen niet eromheen draaien. Ze zullen onmiddellijk zeggen Allah. Dus mensen, als dat zo is, aanbidt Allah dan alleen. Maar het probleem wat zich heeft voorgedaan tussen de profeten en hun volgelingen... ...zat hem namelijk in Tauhid al-Ulohiyya... ...in het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala alleen. Toen Abu Jahl dat te horen kreeg... ...wat riep hij? Ja al -aliha dus hij al-aliha Heeft hij alle goden tot één gemaakt? Dat kon hij niet bevatten. Hij was gewoon... ...om natuurlijk toe te geven... ...dat Allah degene is die over alles gaat... ...maar tegelijkertijd... ...voor zijn aanbidding had hij verschillende goden. En we weten dat. de kaba Voor de komst van de profeet. En zelfs tijdens een groot deel van zijn leven. Dat de kaba be eigenlijk. Bewoond werd door wat? Door afgoden. Totdat hij in het achtste jaar. Sallallahu alayhi wa sallam. Mekka binnenkwam. En pas toen maakte hij een einde. Aan die afgoden. En dit is ook een les voor ons allen. Want sommige mensen. Die denken van. Laat ik maar iets ondernemen. ...om een verandering af te dwingen. Laat ik maar doen, het boeit me niet. Als ik zie dat iets gebeurt wat verkeerd is, wat slecht is... ...dan moet ik gelijk ingrijpen. Dan moet ik gelijk iets ondernemen. En hij denkt absoluut niet aan de gevolgen. Die persoon kan leren van de profeet vrede zijn met hem. Ook hij heeft uitgenodigd naar de islam. En in zijn tijd, toen het duwen begonnen was... Dertien jaar in Mekka, 13 jaar beste mensen. Dertien jaar. Al die tijd waren er in Mekka Muschirikien te vinden. En veel godendom te bezichtigen. En waren veel goden aanbidders aanwezig. En waren er zelfs afgoden in Kaaba. In het heilige huis. En toch ondernam de profeet niks. En droeg hij zijn metgezellen ook niks te ondernemen. Waarom? Is het dan slecht eigenlijk om die afgoden weg te halen? Nee, dat is een goede zaak. Die moeten verdwijnen uit het heilige huis. Maar waar hield hij rekening mee? Waarmee? Met de gevolgen. En dat is het probleem van veel mensen vandaag de dag. Als Spanakulla la Shadulla wa